In totaal waren er een half miljoen Oranje-fans in Amsterdam... om de spelers te feliciteren met hun tweede plek. Wesley Sneijder heeft er geen woorden voor. Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk als het volk zo met je meeleeft dan bij een tweede plaats. Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk en ik ben zo trots op, op Nederland, wat ze, wat ze nu doen. Voor de huldiging op het Museumplein was het Nederlands elftal... met een rondvaartboot door de Amsterdamse grachten gevaren. Op een paar fans na die zwemmend de boot wilden bereiken... lijkt alles zonder problemen verlopen...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 De zwaarste Alpen-etappe in de Tour de France... heeft grote veranderingen teweeggebracht in het algemeen klassement. De Luxemburger Andy Slek staat nu eerste... voor de Spanjaard Alberto Contador en de Spanjaard Samuel Sanchez. Dennis Menchoff staat nu vierde. Robert Geesink stijgt naar de zevende plaats. De rit van vandaag werd beslist op de Madeleine. Dat is de laatste beklimming. Grote verliezer was de Australische gele truidrager Cadel Evans... die vele minuten verloor en wegvalt uit de top van het algemeen klassement. Verder nog vanavond langs de kust ligt de regen mogelijk. Morgen is het broeierig warm tot lokaal 31 graden. En in de loop van de dag komt er stevig onweer. Dat was het. Meer op nosheadlines.nl. Live, live vanuit het bim Honkbalstadion. Radio Honkbalweek. Dit is de Dugout. Met Henny Leeflang en Marloes Voskuilen. Radio Honkbalweek. Alleen ondank, boek, boek, boek, boek, boek, boek, boek,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 I'm no.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 Als c'est fini, alors on danse. If ain't on no call If ain't on call If on call Ik meldde het uh, zojuist al even kort. Uh, maar nog een keer. Uh, de wedstrijd van vanavond Nederland tegen Cuba. Die is vanwege de heftige regenbui uh, zojuist geleden vertraagd naar acht uur. Je hoort Roderick Balk, toernooidirecteur. directeur ja, Het is een beetje hetzelfde verhaal als gisteren. Uh, we, uh, we zagen die bui wel aankomen. We zeilen er op, uh, op tijd op. Alleen uh, ja, de rest van de infield waar geen zeil ligt, dat uh, staat weer bijna blank. Ja, het moet er gewoon weer afgezogen worden. Dat gaat wel op tijd lukken. Ja, voorlopig is de game time 8 uur geworden. En um, ja, um, gisteren viel het buitje iets later, dus toen werd de game time half 9. Maar vandaag was iets vroeger, dus ik denk dat we 8 uur moeten kunnen halen. Dus Hongbal en paraplus Baseball umbrella. You had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 infinity When the war has took its part When the world has stayed its cause If my hand is hard Together we'll mend your heart Our will shine together. Ik wil het een beetje een soort Elvis Presley gevoel als ik hier naar luister. Mijn maar... hey, naam is Elvis. Het lijkt een klein beetje op de rock'n'roll tempootjes van Elvis Presley. Umbrella, de baseballs. Hi-ha-homerun. He het is weer tijd voor de Hi-ha-homerun. He we hebben twee deelnemers bij het Hi-ha-homerun he spel... hier op het platform van de Radio Hombelweek staan. En Maroon staat bij ze. Wie hebben we? Ja, ik heb twee jongens naast mij staan. Mag je even vertellen hoe je heet, hoe oud je bent en waar je vandaan komt? Ik ben Koen, ik ben 12 jaar en ik kom uit Alsmeer. En jij? Ik ben Natuurkie, ik uh, ben 11 jaar en ik kom uit Alsmeer. Spelen jullie zelf ook honkbal? Nee. Helemaal niet? Nee. Je, weet wel, uh, je kent het spelletje wel, je weet wel wat het moet. Ja, dat wel. En wat vind je hier op de Honkbalweek, wat vind je ervan? Ik vind het wel leuk. Speel jij ook geen honkbal? Nee, ik speel geen honkbal. Is dit de eerste keer dat jullie hier zijn? Nee. nee. Nou, ik niet. Ik weet niet of hij er al vaker is geweest... Voorgaande jaren of uh, gisteren? Nee, een paar keer. Een uh, paar maanden geleden. En, uh, met een paar wedstrijden voor Nederland nog. Oké. Okay. We gaan uh, een spelletje doen, homeren. Hebben jullie uh, gisteren geluisterd? Nee. Oké, okay, dan ga ik nog even kort vertellen wat de bedoeling is. Henny die heeft voor ons een, een heel apparaat in elkaar geknutseld. Um, ja, hoe, hoe kan ik dit uitleggen? Dit is, uh... het is een soort propeller met een beide uiteinden. Een, een, een, een baseball, een honkbal. Ja, precies. Ja, en dan precies. moet je slaan en hoe lang die draait, dat aantal seconden. Een bal gaat gemiddeld 10 meter per seconde. En we hebben al een paar mensen die een home run hebben geslagen. Die hebben al meer dan 220 meter gehaald. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij het ervan af gaat brengen. Gewoon okay, een kwestie van een goede klap geven op de bal. En de knuppel vasthouden, anders krijg ik hem voor mijn hoofd. Okay. Ben je er klaar voor? Dan gaan we aftellen. Ja? Drie, twee, één... En daar gaat hij. Hij is weg. Ja, wel een aardige klant. we zitten al op zo'n 30 meter, 40 meter. De bal is nog steeds in de lucht. 50 meter weg gaan we alweer. 70 zou hij het eind van het veld gehalen. De 90 meter is juist gepasseerd. Over 100 meter heeft hij al geslagen. En de bal is nog steeds in de lucht. Hij raakt nog niet de grond. Nee, 150 meter zit hij op. Maar hij begint te dalen. 170 meter heeft hij geslagen. Met applaus voor onze geweldige homeroen. Ja, 100... nog net niet het stadion uit. We gaan het eventjes opschrijven. 170 meter en ik moet heel eerlijk zijn, 63 centimeter erbij. Ik ben heel benieuwd hoe jouw vriend het ervan af gaat brengen met de Hi-Ha Homerun. Oké, okay, Natsuki, pak de knuppel maar. Ga er maar klaar voor staan. Dus je moet verder komen dan? 170 meter? Verder dan 170 meter en 63 centimeter. Nou, dat moet lukken, hè? Oké. Okay, ik zou zeggen: 10, 3, 2, 1. En daar gaat hij. Ook nu is hij goed geraakt, die bal. Maar hij gaat niet zo heel erg snel aan de hoogte. 30, 40 meter, 50 meter, 60 meter, 70 meter. Oh, dat gaat niet goed. 80 meter, hij daalt al. Hij zit al in de daling bijna op het veld. We zitten op de 120 meter en dat was hem. 120 meter en 22 centimeter. Ah, dat is toch wel een dikke 50 meter korter. 120 meter en 22 centimeter. Ik denk dat, dat is, jij hebt ja. gewonnen, Koen. Nou, ja. en dat komt heel goed uit. Want Koen is nog onbedekt met zijn hoofddeksel. Alsjeblieft, voor jou een petje. Een petje. En wat was de roosprijs vandaag? Wat zeg je Nog... van een petje? De... Nog een petje, <laughs> oké. Okay. Hé, hey, geweldig jongens, die hebben me meegedaan. Koensloef 170, meter 63 en zijn vriend 120 meter en 22 centimeter. Uh, Eind van de week maken we de langste afstanden bekend. Maar dat zullen deze niet zijn, want er is al 240 meter dik geslagen hier. Dus ik zou zeggen, wil je meedoen? Meld je aan bij het Hi-Ha-Homerenspel. Hier bij de Duck Out Radio. Radio Hongbalweek op de 107.3 FM. Op een terras ergens in Frankrijk in de zon.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 Het is een soort van magie. Het is een soort die aanhoudt, wint leuke prijzen in de dug-out. One dream, one soul, one prize, one goal one golden glass, of what should be. kent het niet, hè? Die mooiste stem van Freddie Mercury, Queen, a kind of magic. Um, wij willen iemand hebben die op het, op het, op het veld staat. we hebben daar een, altijd een man voor die altijd overal uh, overuit kan kijken. Want dat is een man van behoorlijke lengte. Dat is Enkar van Genep. Edgar, waar zit je? Ben je op het veld? Nou, ik sta aan het randje van het veld, uh, Hanny, op het moment. En, uh, de groundscrew uh, crew is uh, heel druk bezig om uh, dat veld uh, te prepareren. En... Uh, we moeten en terecht die jongens even met rust laten, zodat zij goed in geconcentreerd en geconcentreerd hun werk kunnen doen. Om te zorgen dat de wedstrijd in ieder geval om acht uur vanavond stipt op tijd kan beginnen. Um, als ik nu over het veld heen kijk, liggen er flink wat plassen. Outfield liggen flink wat plassen. Dus wat dat betreft... Ik zei het al, je bent aardig flink. Hoe groot ben je? Nou, een meter of twee. En uh, tot waar komt het water bij jou? <laughs> Nou, ongeveer tot aan mijn kleine teen dan. Ja, oké, <laughs> oké. Okay, okay. Ik denk je... dat als Marloes het veld opgestuurd wordt, dat tot enkels. Tot staat. En het, is, het zijn dus flinke plassen die, die op het veld liggen en dat ja. wordt even allemaal geprepareerd. Je staat op het rand, wat maak je mee aan de rand van zo'n speelveld? Ja, we, we, we, we staan hier samen met de spelers, onder andere van Cuba, bij de katakombe, bij de kleedkamers. Um, hola. Hola. Ah. El, tiempo, el tiempo hoy es uh, muy bueno y, uh, a el noche es no muy bueno. Um, es muy difícil sí si sí, el tiempo sigue así es muy difícil para jugar béisbol porque los atletas se pueden lesionar y eso pero bueno, si lo, los compañeros que trabajan en el estadio están haciendo todo posible si se puede jugar, jugamos, para darle espectáculo al pueblo de aquí de, de Asterdán, que se lo merece Klinkt goed. Ik versta er echt geen zak van, maar ik vind dit gewoon... Hij sowieso... zegt het... Maakt me niet uit wat hij zegt. Hij zegt het dus, dus dat, het, uh, dat, dat, het dat het lastig is dat als je hier komt... en je moet je voorbereiden op deze wedstrijd... dat het lastig is dat het dan uh, voor aanvang gaat regenen. Dat je dus niet kan inlopen, dat je niet kan ingooien... dat je niet, ingooien, dat je, niet je eigen programma kan afwerken. Um, esta noche, Hollanda. Is um, un, un juego muy difícil? Sí, para el pueblo holandés no es secreto que el equipo... De... De Hollanda y, y Cuba son el más fuerte que hay en el torneo y pensamos que que mejor lo haga que, que va a ganar el juego, de... sí, sí, el juego hoy. Cuba win de fiesta porque todo el mundo está esperando el juego. Muchas gracias. Okay, wat zei, hij, wat zegt hij Hij heeft er alle vertrouwen in dat Cuba vanavond van het Nederlands team gaat winnen. De grootste in het hotel hoor ik. Nou, daar, daar geloven wij dus helemaal niks van. En als dat zo is dan uh, komt er misschien nog wel eens een uh, feestje in het uh, plaatselijke hotel waar zij uh, bivakeren. We maken ons op dus voor het Nederland uh, tegen Cuba. Voorlopig, uh, ja, nog uh, anderhalf uur wachten. Volgens mij hoor ik ook nog Pollo en over over voorbij komen. Dus volgens mij gaan ze ook kip en knoflook eten nog voor de wedstrijd. Oh, maar dat, dat kan mijn uh, vertaling zijn. Dat, dat, dat zal wel <laughs> nog wel eens kunnen, zeg maar. Ik heb geen idee, op derde hond misschien, barbecue aan. <laughs> dat, ja, dat zou ik wel doen. Edgar aan de rand van het zand. You so go and easy. I'm cold. My mind is, leaving, talk. talk is cheap. Give me no You can. En we Inmiddels... zijn ook... Uh halverwege de, de, even kijken, tussen de wedstrijden... en dan zeg maar halverwege voor de volgende wedstrijd. Want, dat is ietsje Heel verlaat, Ga richting 8 uur. Spannende wedstrijd natuurlijk, Cuba Nederland. Uh, ja, en Nederland. Ja, kraker wij... vanavond. Dus wij hopen dat als je uh, nog geen kaartje hebt gekocht... Uh, dat je snel moet zijn om naar de kast te gaan om toch een kaartje te kopen. Want inmiddels is het hier alweer 29 graden uh, buiten... voor de uh, plek waar wij zitten met, ons, uh, uh, met onze Honkbalweek Radio... Uh, op de 107.3 FM. En het is hier hartstikke druk en gezellig op het pleintje. Iedereen het loopt lekker in de rondte ik zie dat, heel veel broodjes ook voorbij komen ik zei al eerder vandaag waar gaan we eten dus die keuze moeten wij nog even maken ik maar dat dat het zal wel zo'n keuze gemaakt hebben ja wat ga je doen dan ik, uh, ik ga voor een broodje Jij gaat voor een broodje hoddok. hoort er ook een beetje broodje bij broodje. hè bij honge maar, maar het is heel gezellig als je het allemaal mensen lopen lopen heel veel mensen te fotograferen de pers uit de diverse landen is gearriveerd want natuurlijk het is best interessant om vandaag ja. te gaan kijken naar Cuba Nederland en ook al die mensen te mogen interviewen. ja de man die net langs liep was een scout volgens mij uit ja. Cuba Oeh, die komt kijken of wij goed zijn en dan komt die ja, mensen wij goed zijn, ja, nou ja. Ja, ik bedoel de mensen in het veld, de Nederlanders. Het zou zo kunnen. Over het sport gesproken, we zitten er toch en zij is er klaar voor. We gaan naar Sylvie, want die heeft voor ons het Honkbalweek nieuws Dit is het Haarlemse Hongkbalweek-nieuws. De wedstrijd Nederland-Cuba is uitgesteld naar 8 uur. De organisatie besloot dit in verband met een stortbui aan het eind van de middag. Het veld heeft dusdanig veel verzorging nodig dat er niet om 7 uur gestart kan worden.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 Vanmiddag heeft Chinese Taipei gewonnen met 3-1 van Japan. Door deze eerste overwinning staat Chinese Taipei nu op de derde plaats. Japan is naar de laatste plek gezakt. Radio <tied> Okay, right about now we have a rebel version With a different style and pattern Better known as an urban version over half zeven. En dat was Wolter Kroes. Met. Ik heb de hele, la, hele nacht, de hele nacht van alles nog wat gedaan. Voor je lijf, van je kont. De man heeft liggen gedroomd jongens. Ik wou ik zo'n droom had. Uh, wij hebben belangrijk nieuws. Nou ja, ik heb uh, zelfs een beetje slecht nieuws. Uh, en dat uh, nieuws is afkomstig uit het uh, Nederlandse kamp. Want uh, uh, ik sprak net uh, Loet uh, Schellenbeek. Dat is de, uh, een van de begeleiders uh, bij het Nederlands team. En hij vertelde mij dat uh, Nick Stuifbergen... dat is de rechtshandige pitcher van het Nederlands team... dat hij geblesseerd is geraakt. Oei. En dat is natuurlijk uh, niet, uh, geen fijn nieuws... want ook na, na Dirk van het Klooster is nu dus ook Nick Stuifbergen uh, geblesseerd... en niet in staat om uh, te spelen. Hij zou vanavond uh, uh, na zo'n 5 à 6 innings de andere pitcher Boyd uh, gaan aflossen... Maar dat gaat dus helaas niet door. Ze gaan waarschijnlijk morgen een MRI-scan van zijn rechterschouder maken... om te kijken hoe ernstig het is. Dus dat is, uh, ja, het is wel. Het is belangrijk nieuws, maar het is slecht nieuws. Ik, kan ja, het is ik heb ook nog een klein beetje nieuws over vanavond. Vanavond in de tent hebben we, uh, waar ik net kruis, maar vanavond hebben we in de tent Leonardel. Dus dat wordt Altijd ook heel gezellig. Altijd gezellig, dat is leuk. Ik heb wel nog een klein beetje goed nieuws dan. Want ik hoorde wel weer dat, dat de blessure van Dirk van het Klooster dan weer een beetje meevalt. Uh, uit de mri is gebleken dat het een scheurtje in de buik van de spier is. En dat wil zeggen dat het, uh, dat, dat meevalt. Oh. Vraag mij niet uh, in, inhoudelijk hoe, uh, ik, hoe heb maar, ik heb een regelmatige uh, scheurtje. In ieder geval de Hongkbalweek zit er niet meer in. Maar met oog op het uh, EK is, uh, is dat natuurlijk wel weer uh, goed nieuws. Ik heb een regelmatige scheurtje in mijn hoofd. Maar het ja. is weer wat anders. Dus met goed nieuws sluiten we af. En uh, laten we naar, gaan naar Michael Jackson. Beat it. dat het belangrijke nieuws van net zijn er ook wat spelletjes komen te vervallen. Maar wat niet vervalt is de vrije loop. En uh, we hebben een heel leuk idee. We hebben een telefoonidee voor jullie bedacht. En met name voor de mensen die thuis zitten is dat wel heel erg aardig. Want wat willen wij? Mensen kunnen uh, naar ons, naar de studio bellen. Want we hebben hier nog één uh, cap liggen. En die cap, die mogen de mensen die nu thuis aan het luisteren zijn... die mogen deze cap weggeven aan iemand die vandaag vanavond in het stadion aanwezig is. We doen er ook nog een leuk uh, t-shirt bij... Wat staat hier eigenlijk op, Henny? 023-525-0505. En er staat hier... Dat is een een boos, hele enge man op. Boos booskijkende manier op dit t-shirt. <laughs> nou ja. Maar je krijgt die, hem wel. Die krijg je wel erbij heel in ieder geval. Maar uh, de vrije loop is natuurlijk uh, uh, een item wat we doen... waarin het allemaal heel vrij is... dat we het eigenlijk een beetje aan jullie overlaten. Vrije Luisteraars loop. thuis. De vrije loop. Inderdaad, we hadden daar nog een uh, jingle voor. Oh. Dus je kan bellen 023-525-0505. En dan moet je uh, een kennis hebben die, waarvan je weet... Dat hij in het honkbalstadion zit. En als jij uh, ons dat doorgeeft. dan roepen we diegene om. en die mag hier een t-shirt. en een, een cap op komen wel. halen. Hij moet zich wel legitimeren, natuurlijk. 023 mag... 5250505. Je mag natuurlijk ook uh, bellen voor de gezelligheid. Wil je een uh, leuk verhaaltje vertellen? Wil je de groetjes doen aan iemand? of een lekker nummertje aanvragen? Ben je van harte welkom. 023 525 5050. -50. Hebben we een beller, Jan? We hebben een, een beller. Hebben we een beller? Waarom zeg ik een ander telefoonnummer dan jij? Noemde ik het verkeerde telefoonnummer? Volgens mij is 0505 op het Volgens mij heb jij gelijk. Hallo, wie hebben we aan de lijn? Niemand. Ja, nee. met Henny, hallo. Nee, hij is weer weggevallen. Ja. Dat is jammer. Probeer het nog een keer opnieuw. 023-525-0505. Dat is het telefoonnummer dat ik moet bellen. Heb jij iemand hier vandaag op de tribune zitten? en is er kennis van je... kan je blij maken met een cap en een t-shirt hier van de Haarlandse Hongbalweek... Uh, als jij gewoon ons even belt wie wij hier naar voren moeten halen uit het publiek. Het leukste zou zijn als je vanuit huis belt, maar ik zou zeggen... pak je telefoon 023 525 -0505. 05 In het leven moet je lachen, al kent het vaak een traag. Wat ze van je zeggen, ach, laat ze lekker gaan. En gaat het met de relatie niet zoals het wezen moet. Het gaat je op een dag wel weer een kindje goed. Laat je boel maar lekker waaien, ook al heb je trammelang. Uh, vanavond. Van je eigen leven. In de tent. Ja, Dank je vanavond dansen, Hennie. Yeah, met jou altijd. MUZIEK MUZIEK MUZIEK MUZIEK Zie je dat je goed, je voelt je beter zo? In het leven krijg je niet cadeau. Maak nog je voor de liefde en wil je ervoor gaan. Leonardel vanavond in de VS. Ja, je mag uh, van jezelf nog het meeste houden. En we hebben een beller. Met wie? Uh, met... Hallo, <laughs> Volgens dog. mij was ze nog aan het bellen. We hebben Ineke Hoeks aan de lijn. Dag Ineke. Hallo. Hallo. Was, Ineke was, was je nog even aan het bellen met, uh, met iemand anders? Ja, dat klopt. Werden wij ja. even in de wacht gezet hier? Op mijn mobiel, uh, even, ja. <laughs> Oké, okay, en uh, bel jij voor het capje en een t-shirt? Ja, inderdaad. Oké. die okay. wou ik graag uh, geven aan mijn dochter Peretta, die zit uh, op de tribune. Hoe heet je dochter? Peretta. Teressa Hoekstra? Ja, Peretta Hoekstra. En zij kan zich legitimeren, zij kan hier naartoe komen en dan krijgt oh, zij. Oh, vast wel. En hoe oud is je dochter? Peretta is 16. 16 jaar, en is zij hier met vriendinnen? Of uh, met ze is vriendinnen? hier uh, met haar vader en met haar zus. Maar haar zus die speelt, uh, die treedt nu in bij DSS, want die speelt met dames 1 mee. Oké, okay, die hebben vanavond een wedstrijd. Ja. Hé, hey, en uh, um, Ineke, waarom uh, wil je de cap en het t-shirt aan, uh, aan je dochter geven? Oh, gewoon omdat ik het uh, heel erg leuk vind om hem te geven. En omdat ik er zelf uh, op het moment niet uh, bij kan zijn. Ik ben zondag wel de hele dag geweest. Maar mm. dat was, uh, door ziekte toch wel een beetje te veel van het goede. Maar ik, ik heb het heel erg leuk gehad. Maar de rest bekijk ik gewoon via de webcam. En uh, ja. Ja, jullie. En je luistert naar Radio Hongbalweek, dat is natuurlijk heerlijk. Hé, He, Ineke? Ja. Ik zeg, en je luistert natuurlijk naar Radio Hongbalweek de hele dag? Ja, de hele dag, ja. Nou, daar ben je toch ook altijd een beetje bij? Ja, inderdaad. Ja, ja. Ik vind het mooi. De dochter van Ineke Hoekstra, dat is Teresse Hoekstra. Peretta. Nee, Peretta? Oh, sorry. Peretta Hoekstra. Oké, okay. Peretta Hoekstra. Bret Hoeksa, jij hebt zojuist een van je moeder aangeboden gekregen. Een t-shirt en een cap. Je kan hem ophalen hier op het uh, radioplatform op het Pimmelierterrein. Hier kun je naartoe komen, je kan jezelf legitimeren en dan krijg je van ons die mooie cap en dat t-shirt. Ineke, bedankt. Okay. En genieten van de wedstrijd vanavond ja, op de radio. Oké. Okay. Succes jullie. Dankjewel. Doei doeg. De drag-out. Uh, het is alweer bijna tijd om naar het nieuws te gaan. En de wedstrijd is wat vertraagd, dus die zal zo tegen achter te beginnen. Uh, tussen 7 en 8 blijft wel het programma de druk out doorgaan. Alleen dan zonder mij. Want ik moet, weg. moet weg hè? Maar jij gaat het doen wat samen. Doen? Nou, ik, heb een, ik heb een afspraak in een café in Haarlem. En daar hebben we de amsterdam Die is elke. Derde dinsdag van de Evenmaanden. Ja. En dat is dus vanavond. En dan uh, hebben we daar met Gerrit van Dijk een presentatie. En ik moet daar optreden met de band. Dat is allemaal heel gezellig. Leuk. En dat is een verplichting, dat moet ik even doen. Daarna kom ik wel weer even terug om hier een biertje te drinken in de feest. Want Leonard Del is er. Maar jij gaat samen met onze technicus. Want uh, wij zitten gewoon heel erg lekker aan de tafel. Maar Jan Kweenberger is de man die uh, alle techniek bijhoudt voor ons. En als uh, Jan Q ook nog eens een keer een fantastische presentator is. Die staat samen met een hele fantastische presentatrice, onze Marloes Foskel. Uh, het uur tussen zeven en acht voor haar rekening en zijn rekening gaan nemen. Dus. Gaan we doen. zeg je Jan. Het is volgens mij nog steeds Voskuilen. Vos, wat ja. zei ik dan? Voskuil. Nee, nou, maar we, zijn al, we zijn al een beetje close. <laughs> dus dan mag ik dat allemaal dat mag kort, het allemaal inkorten. Hé maar Jan, uh, wat gaan we doen straks? Nou, vooral denk ik even vooruitblikken op de wedstrijd die vanavond komen gaat. De kraker van vanavond. Cuba, Nederland. Of eigenlijk Nederland, Cuba. Ja, spannend, hele spannende wedstrijd. We hebben natuurlijk ja. de Possi straks, dat wil zeggen de drie wijze heren uit het Westen. Want ze komen uit Haarlem en ja. zij gaan vertellen straks hun voorspelling. Wat denken zij van de wedstrijd? En uh, nee. dat is een beetje rivaliteit tussen de mannen, want volgens mij zijn ze niet allemaal eensgezind. Nee, maar dat, is goed en dat zou voor de stand leuk zijn, want volgens ja. mij staan we allemaal gelijk nu. Dus uh, de mannen van de Possi sowieso. Uh, het Honkbalweeknieuws, uh, we proberen nog even met de Wandelzender hier en daar wat mensen te pakken te krijgen. Ja, ik ga ook nog even uh, naar Jim. Even met Jim uh, Stoekel. De, de coach van het Nederlands team. Ja. Dan ga ik even met uh, uh, ...met hem praten over de wedstrijd van vanavond... ...en dan hoort u ook de line-up. Okay. Het lijkt allemaal wel veel leuker als het ik er ben. <laughs> ja, dat doen we expres hoor. dat okay. een beetje. Oké, okay, ik ga er van tussen, ik ben er morgen weer... ...en uh, jullie heel veel plezier vanavond met de wedstrijd... ...en met jullie uur. Doei, je stuk out. Haarlem viert feest met de 25e honkbalweek. Welk team slaat zich in dit jubileumjaar naar de overwinning?